Veeartsen willen dat er een onafhankelijke toezichthouder komt op het gebruik van antibiotica. Er is al lange tijd een discussie aan de gang over het omvangrijke gebruik van antibiotica in de veehouderij. Met name aan slachtvee worden vaak uit voorzorg antibiotica voorgeschreven. Daardoor stijgt de kans dat bacteriën er uiteindelijk niet meer gevoelig voor zijn. De dierenartsen willen met het voorstel voor een toezichthouder voorkomen dat de minister met strenge maatregelen komt. Dierenartsen verdienen een deel van hun geld met de verkoop van geneesmiddelen. Minister Verburg overweegt om die verkoop te verbieden. Bij een busongeluk in Bangladesh zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen. Er zijn zo'n vijftig gewonden. Twee bussen vol met passagiers botsten tegen elkaar op een hoofdweg in het zuidwesten van het land. In Bangladesh vallen jaarlijks ongeveer 4.000 verkeersdoden. Vaak doordat de wegen slecht zijn en er roekeloos wordt gereden. Een Duitse automobilist is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij zo dronken was... dat hij zijn auto op een belangrijk verkeersknooppunt had geparkeerd... Op het drukke kruispunt Frankvoort-Noordwest had de 38-jarige man zijn auto stilgezet op een voorsorteerstrook. Hij was vervolgens met zijn hoofd op het stuur in slaap gevallen. De politie had enkele minuten nodig om de man wakker te krijgen. Hij bleek anderhalf promiel alcohol in zijn bloed te hebben. In de eredivisie blijft FC Twente koploper door een zwaar bevochten zegen op NEC. In Nijmegen maakte Ruiz vlak voor tijd de winnende treffer, waardoor het 4-3 voor Twente werd. PSV won eerder in de middag in Waalwijk met 2-0 van Hekkensluiter RKC. Twente en PSV namen verder afstand van Ajax, dat de uitwedstrijd tegen Utrecht met 2-0 verloor. Feyenoord won met 3-1 van Groningen en Heracles versloeg Heerenveen met dezelfde cijfers. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. Vanavond en vannacht kan het langs de kust nog een bui vallen. minimaal rond 6 graden. Morgen overdag vrijwel overal droog en van tijd tot tijd zon. En het wordt dan zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker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 Such pleasure. pleasure.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 uh, maar uh, Agatha die voelde zich aangetrokken tot de beweging van het christendom. Het begin de beginnende beweging. En nou ja, daar heeft ze zich in verdiept. Uh, is toe, is, daar is ze toe getreden. Maar dat beviel haar helemaal niet. Dus die uh, hebben nog een poging gedaan om haar van gedachten te doen veranderen. anderen. En iemand heeft daar zelfs nog een baantje voor uh, aangezet om te gaan werken in een bordeel. Of zoiets van, nou dan zal het wel overgaan. <laughs>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 veel kerken in Italië zijn dus gewijd aan Agatha. Eh, merkwaardig genoeg ook wel hier in deze omgeving. Je hebt in Beverwijk een grote Agatha-kerk. In uh, Sassenheim is een, uh, een grote Agatha-kerk. Je hebt zelfs plaatsen in Nederland die naar Agatha, Sint Aagten uh, zijn genoemd. Aagdorp. Daar uh, ging ik als kind nogal eens heen in de buurt van Schorrel Heb je Aagdorp. Dus op een of andere manier heeft, heeft die. Heeft die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 En toen heb ik op dat moment ook een kopie van deze handtekening opgehandeld aan de burgemeester en aan de maker van het beeld. Als een tastbare nabewijs nou, dat ze toch inderdaad echt in Zandvoort er was. drunk tank An old man said to me Won't see another one And then we sang a song The rare old mountain you I turned my face away And dreamed about you God All ah, the race true. They got cars big as bars, they got rivers of gold But the windows right through you, it's no place for the old When you first took my hand on a cold Christmas Eve You promised me When, When the band, band finished playing, playing they, they held on for more. So now she was swinging, all the drum they we were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. I put down with my own, can't make it all alone, I built my dreams around you. Yeah. The boys in the NYPD chorus, the singing go way back, and the bells are ringing out for Christmas Day.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 Maar toch in verbondenheid met, uh, met al diegenen die uh, delen in diezelfde bron. Dus daar juist zo onder die stromen. Die stromen van die zeven sacramenten vanuit het kruis. En daarvoor in die oude doopvond hier weer in het midden. Dat zit ik wel een mooie plaats. En het is ook nog een mooie doopvond. Wat materiaal is hij en hoe oud is hij precies? Uh, hij, is, hij is meegekomen uit de oude Agenderkerk. Dus nu de krocht. En...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 Your perfume fills my head The stars get red and roll the night So blue. And then I go and spoil it all By saying something